Standpunten van beide partijen. Het weer bewolkt ten van tijd tot tijd regen. Alleen in het noorden wat droger. Middagtemperatuur ligt tussen de 3 graden in Groningen en 6 in Zeeland. Dit was het. In cirkel zandvoort ben jij de artiest. Toet je snelheid, slimheid en behendigheid op de nieuwste spelletjes en kermisattracties in Familyland. Land. Leer leeg.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 Autobedrijf Zandvoort. Ook geopend op zaterdag. Zandvoort heeft het. <middels> en jij beleeft het. Het ritme van ZFM op tv, op TV radio en internet. -N -N. Met nu de herhaling van Goedemorgen Zandvoort. Dit is Goedemorgen Zandvoort op ZFM. En een goeie morgen luisteraars in een wit Zandvoort. En het ziet er zo mooi uit. Het ziet er zo mooi is uit. Is het zo Pieter?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 Ja, uh, het is een tijd van komen en er is een tijd van gaan. En de tijd van gaan is nu gekomen, om het maar eens, uh, zo te zeggen. Dus, uh, je, heb gisteren ik... na, je hebt gisteren naar Femke Halsma gekeken. <laughs> ja, nou, nee, dat speelt al een tijdje. Maar, bij Femke? Nee, bij mij. Ik vind het mooi geweest uh, na ongeveer vier, vijf jaar uh, goede, mooie uh, te hebben gedaan. Dus. En ik uh, hou er mee op. Uh, uh, alleen met Goedemorgen, Zandvoort. De rest van de programma's blijf nee, ik toch ja, wel voor, actief? He? Voor de CFM blijf ik behouden, om het maar zo te zeggen. Ja. Maar ik uh, ga mij richten op uh, zondagmiddag.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 Altijd leuk is als je uh, prominente figuren in dit dorp uh, aan je tafel hebt uh, mogen zitten. Ja, maar ook onderwerpen die, uh, die niet alledaags zijn en die even niet van politiek uh, karakter zijn. Dan kom ik toch wel een beetje uh, op m, uh, ja, in mijn elementen. Kom ik dan wel hey, ja, wat is nou het meest, laten we zeggen, leuke, bizarre. wat je hebt meegemaakt in al die uh, jaren hier ja, in Morksandvoort? Bizarre.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 Beroemde stem van Jaap Koper niet missen, want hij is te beluisteren op donderdagavond en op zondagmiddag, ja. zondag in Kennermeland. En de programma, nee de programma daarvoor hè. Muziek boulevard. sorry. Dus u bent Jaap niet kwijt. En wie weet ziet u hem weer terug in Goedemorgen Zandvoort. Ja. We gaan een... Als invalskracht, een net zoals Pieter. Ja. <laughs> ja een muziekje draaien. Ben melo in de massasne. De massasne is vol met sap. Gees wit voor hem staan. Maar de wassen ja. Ik en... Van er wel schort Zo stoffig als dit stukje tekst Dat kan eigenlijk niet We zijn weer terug, eh, luisteraars vanuit Hotel Hoogland. Lekker door de sneeuw gebanjerd. Even een mededeling voor de luisteraars. Wilt u met de trein gaan vandaag? Eh, dan moet u met de volgende rekening houden. We krijgen net een mail van de Nederlandse spoorwegen. Eh, zaterdag geldt er een aangepaste dienstregeling. Er rijden minder stoptreinen intercity's. En doordat er minder treinen rijden, kunnen de treinen vol zijn dan normaal. Het is verstandig om rekening te houden met langere reistijden. Eh, het is maar dat u het weet.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 Nou, we er, in het voorjaar hebben we er 1200 geteld. Maar je moet er 25% bij tellen aan aanwas. Ja. Dus dan zit je zo'n beetje op 1500 damhetten. In de duinen. Maar goed, we weten allemaal. In de regio lopen ze ook. En uh, lopen ze ook al. En dat zijn vaak toch... De ja, die komen over het hekje hier bij de... Uh, bij de Zuidduinen ja. springen erover. Maar ook we zelf daar bij Nieuw Unicum vandaan. Uit de we duinen. Ja, die kunnen nog uh, ongestoord zand voort intrekken. Dus die, die zie je aan de buitenkant. Maar dat is gewoon het aard van het bezig, Ze willen, Die mannetjes die zijn onstuimig, die zijn jong. Die, willen, die, willen, die, die, die, die trekken rond, weet je wel. Die ja, in hebben... de tuin van de buren is altijd schoener. Ja, zo is het. En die viooltjes ja. maken het lekker. Ja, die vinden ze heerlijk. Maar in de duinen zelf op zich is het gelukkig niet te vergelijken met Oostvaardersplasje. Dat is nee, een wat, afgesloten, is het, wat is het gebied. verschil? Ja, dat, dat, is, dat is een veel kleiner gebied. Oostvaardersplasje is veel kleiner? Veel kleiner, okay. uh, tenminste, waar het waar voedsel is. He? Okay. Plus, daar heb je 100.000 tot 200.000, uh, 300.000 ganzen die er neerstreken. Nou, zes ganzen eten net zoveel als, als een koe. Moet je eens kijken wat oh. daar gegraasd wordt, van tevoren al. Dus die...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 Hier springen ze er nog overheen tot nu toe. Dat, nou, dat kan, eigenlijk blijft het altijd. Want dat kan straks ook niet meer. Nou, de zeereep gaat nooit dicht eigenlijk. Hè. En, uh, Je bedoelt dat ze over het strand gaan lopen? Gaan ze, ja, ik ja? weet wat? ze gaan zoeken. Ja, ze komen. Het is niet zomaar dat de mensen denken van... Oh, nou zien we maar nooit losen, geen hetje meer dan, in de tuin. Maar dat blijft komen hoor. Dan, dan lossen uh, we dus dit probleem nooit helemaal 100% op. Ja, niet helemaal 100%. Nee. Oh, maar, is het, maar er komt wel een, een hek nu. Hè? Er komt een hek nu. De gemeente ja. Amsterdam heeft besloten een hek te plaatsen. Ja. Vergunningen zijn verleend. En ja. Voor, ja. Ze zijn al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 Kijk, die het die, hert die het niet zo slecht. Die vindt het zijn portie nog wel. Alleen de zwakken vallen ertussen uit. Dat is zo. Die reën die hebben het zwaar. Hoeveel reën hebben we nu? Die reënstand is van, in, in, in, nou, zeg maar van vijf jaar tot nu teruggebracht. Van vijf, vierhonderd naar vijftig stuks. Vijftig. En hoe Wat komt dat? Wat we geteld dat? hebben. Druk van de het, hè, concurrentie. Van de damherten? Damhert eet alles. hè dat is net, als je... ik, ik vergelijk het altijd met een taart.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 van de verschillende natuurgebieden. Maar wat, in de uh, Kennemerduinen, Duinen, daar mag gejaagd worden. Ja. Daar mag afgeschoten worden. Als je over, uh, ja. Dus zodra je de Zandverslaan over overgaat, is het ja. gebeurd. Ja, dat... Uh, ja, Ik denk dat we bordjes uh, neer moeten, uh, moeten zetten voor die beesten. <laughs> al al Speel heb daar wel eens een hele mooie spottekening... in het Zandvoortse krantje over gemaakt. Ja. Dat ze daar uh, met geweren klaarstaan aan de overkant. Zo is het ook niet. Het is gewoon beheersjachten. Wat, wat eigenlijk in heel Nederland is. Alleen Amsterdamse waterleidingduinen is dat nog niet. Wat de gemeente Amsterdam zegt gewoon, nee...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 Uh, maar daar zouden ze dus op de website moeten kijken. Hè? Want het is voorzelf de website tegenwoordig: www.waternet.nl. Nou, daar staan ze precies op. Ja, dat wil ik even uitgebreid... zeggen, ja, dat uh, ik, ik, ik denk dat ik op een andere website zat. Ja? Zoals Waterlijnduinen, Waternet of zo. Ja, dat was vroeger, ja, ja. En nou. daar, daar stonden geen uh, excursies op. Dus de, de nee. mensen moeten echt even. Echt, naar, naar deze de goede website, website van, uh, van ons bedrijf is: www.waternet.nl. Ja. Www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 Uh, jouw enthousiasme, dat is weer uh, gigantisch Gerard. Ja, nou, mooi. Uh, Ik hoop dat er heel veel zon voor te zijn die zeggen van, we gaan de duinen in. En we kijken even bij VV naar de folder. Hele mooie folder, voor het komende maanden weer. En uh, anders kijk op www.waternet.nl en daar staan alle informaties op. Ja, precies. Bedankt voor je komst Gerard okay. en veel succes en prettige feestdagen. Dankjewel, jullie Bedankt. ook. Tot ziens.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 Even naar vanavond toe. Vanavond heb je hier een grote feest. Het kerstbal. Het kerstbal. Het traditionele kerstbal. Ja. Gepassende kleding vanzelfsprekend. Geen spijkerbroek. Uh, moeten ze zich aanmelden? Nee, nee. Men kan daar zo, uh, zo naar Naar de toe. zaal komen? Ja, ja. Hoe laat begint het? We beginnen om acht uur. Ja. En het duurt tot een uur of... Uh, op laat. Laat. Laat. laat. Uh, wat zijn de entreeprijzen? We berekenen daarvoor 10 euro. En ja. de mensen die vanavond komen... Ja? Die krijgen dan gelijk een kaartje voor 7 januari voor het nieuwejaarsbal. En dat is dan gratis voor deze mensen. Ja. Geweldig hè? Geweldig. Leuk. Dit is echt leuk om daar mee te doen. Ja. Een avond ontspanning. Ja. Hey, ga jij ook Pieter soms? Nee, ik moet vanavond moet ik verkeersgeleider zijn. Uh, hier in het sprookjeswandeling uh, in Zandvoort. Oh, ik dacht voor dus... de dansschool. Voor, uh, nee, nee, nee ja, voor jullie zal ik ook wel even opletten hoor. Maar uh, ik sta in het verkeersgeleiderspak uh, op het raadersplein. Mm, wat ik weet tevallen dat Anke ook wat meer tijd heeft hè?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 Ja, je kunt ook weer alleen naar huis toe gaan. Toe. Ja, dat bedoel ik. Ja, dan wacht je <laughs> dat de rest weg is. Ja. Rob, ja. een aanbeveling. Um, niet alleen voor de ouderen, want ouderen die willen ook graag weer ja. een keertje dansen. Ja. Um, is die mogelijkheid er ook? Want je praat ja. nu over scholieren. Nee, dat, maar uh, ik praat ook over mensen van boven de 50 jaar. Die het die leuk zijn, vinden om weer eens een avond... Dat, dat is een hele leuke, leuke groep. Die weer een Zoals, avondje uit willen... Ja, ja de mensen moeten weer plezier krijgen.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 520, en wil je informatie hebben? Kan je ook per e-mail? Dat is leraar, apenstaartje, en dan Danschool Rob Dolderman.nl. Dus leraar, apenstaartje, Danschool Rob Dolderman.nl. Aaneengeschreven. Rob, veel succes vanavond, en ik hoop je nog vaak te zien. En dan gaan we nu luisteren naar het volgende nummer. Dat is André van Duin met Bingo. Ik ben een gokker, mijn naam is Heijn. Ik koop altijd loodjes per dozijn. En alle spelletjes doe ik mee. Van kranten, radio en tv. En in mijn stamkroeg op de hoek. Daar breng ik hem een uurtje zoek. Met Bingo. Bingo. Bingo. Een vaste plaatsje heb ik daar. Een kruk op de hoek.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 Maar zo is het spel, alleen vervelend is het wel. Ik koop weer een nieuwe bingo kaarten, te binnen zijn twee mokka taarten. Hij gaat lekker, ik ga zo door. Nog maar één nummer en ik hoor: Bingo! Nee, hè eh. bingo. Oh. Bingo. Oh. bingo! Diezelfde vent weer van daarnet, nou wint hij weer een autopet. Twee nieuwe kaarten, nieuwe ronde, Mijn geld vliegt weg, het is eigenlijk zonde. Alhoewel, je kan ze keren. Als je het maar blijft proberen. Bingo! Bingo. Ik loop weer niet zelf te Wanneer win ik nou eens wat? Ik ben nu haast niet meer te houden. Straks ga ik die vent zijn bek verbouwen. Eerst nog twintig kaarten kopen. De prijs kan mij dan niet ontlopen. De nummers vallen nu in geroepen. Ik haal vast adem om te roepen. Ik te drinken. En aan alle kanten hoor je klinken. Ja. Ik, ben, ik, ben, ik, wil, ik ja. dan u dat is 135 gang. Ja. Eindelijk heb ik er wat gewonnen. Maar wat, waar ben ik eigenlijk aan begonnen? Ik heb een prijs, een vingerplant. Maar één ding zit me toch niet lekker, want. Om die te winnen, niet normaal. Dat kostte mij een kapitaal. Ik ja. lijk wel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 Dat is A. Ronen in de Zwaluwstraat. Oké, okay, dat was prijs 5. En zet je de vijf op ja. alsjeblieft, want anders ben ik thuis ja, ik, de uh, kwijt. Ja, ik zet ze allemaal... Uh... Ja, oké. Okay. De administratie. Parfumerie, drooggisterij Moerenburg. De zesde prijs, een doos Noah Pearl van Cacharel. Dat is H. Wilkes in de Bramenlaan. Slagerij Marcel Horneman. Een fondue, gourmet, of een gourmetstel voor vier personen. Dat is Geugies in de Kostverlorenstraat. Daniel Groente en Fruit. Dat is prijs nummer 8. Ehm... Um...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 Ellen Louis of zoiets? Lamy. De familie Lamy. De familie Lamy. Oké. Okay. Walk of Fame. Dat is prijs nummer 14. Een cadeaubon van 10 euro. Miri Mary... Grauw? Ja. In de or... oude dokter Metzenstraat. Prima. Prijs nummer 14 is dat. Bloemsvierkunst Jeff en Henk Bluis. Een bloemencadeaubon van 15 euro. Irene Mulder in de Postweg. Zijn Postweg. Verstegensijzerhandel, Ijzerhandel, een cadeaubond van 15 euro. Anneke. Dat is Anneke. Ah, Westhoven Weber in de Spijkstraat. Oh, Oké, okay. was Die prijs nummer 16, hè? Ja. Dat ken ze allemaal. Chocoladehuis Willemsen, een chocoladegeschenk. Hompes in de Maristraat. Ja, leuk. Kaashuis Tromp, een kilo kaas naar smaak. A. Helmig in de Willeminenweg. Prijs nummer 19, snackbaar Het Plein, een hamburgermenu. Uh, en Hoogendorp in de uh, uh, uh, Troelselstraat. Musicstore, prijs nummer 20, een cadeaubon van 20 euro. En Molenaar in de Van Roelenstraat. Uh, uh, uh, dat is, uh, nee, uh, Troelselstraat. <laughs> Peter, stel ja. voor dat we de volgende keer dat ik ga trekken. En dat jij, uh, Kom maar, de de Hema. de HEMA in Zandvoort, een XL-spel dammen. haan in de Maritstraat. Uh... Bloemenhuis Weebluis in Noord, een bloemencadeaubon van 25 euro. M. de Jong in de Paradijsweg. Ja, dat was prijs nummer 22. Ja. Nummer 23, slagerij Vreeburg, een rollade naar keuze. Nibbering en burgemeester van Alfstraat. Circus Zandvoort, stel beschikbaar. Twee kaarten voor de bioscoop. Prijs nummer 24. Kijk, dat zijn leuke prijzen ook. F uh, familie H. van der Meij in de Farenheidstraat. C-optiek, Een leesbril naar keuze. Oh, die komt goed terecht. <laughs> Jij ja, kent die persoon? Ja. Uh, meneer, of meneer of mevrouw Rubbeling in de Bronurt. Zuster die de Oké. Okay. Prijs nummer. 26, Grand Café XL, een lunch te waarde van 10 euro. Schouten, Chrombo, Emotions by Esprit in de Haltestraat, stel beschikbaar. Een cadeaubon van 25 euro. A-tonen in de Zwaluustraat. Dit is onze Gert. Ja, Gert-tonen. Gert Leuk, ja. De laatste, want het is prijs nummer 28, Beachnet Internet comp en Computercentrum. Een MG-USB-stick van Kingston. Elf van der Hul in de Emmaweg Prima.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 En wil je vrijer dan niet even met je dansen? Dan roep ik, ik, ik vol! Van Foxy grijpt zijn kansen. Op oh, Foxy, Fox, trot met je elastieke benen. Die wil elke avond daar een dancing toe. Ja, ze dans ik heel mijn leven En elke disco of zaal. Ik hoop nog geen ding te beleven dat ik de honderd nog eens haal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 en wil je vrijer dan niet even met je dansen, dan roep ik, quick, quick, slow, want Foxy grijpt ze kansen. Oh, Foxy, volksdrop Fox, met je elastieke benen, die wil elke avond daar het dancing toe. Ja, komaan <laughs> Dansen. Dan roep ik creepy op, want Foxy grijpt zijn kansen. Op oh, Foxy Fox trap met je elastieke benen, die wil elke daar dan zien toe. Die wil elke avontage daar zien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 de finale van de sprookjeswandeling. Ik was nog niet zo Kwart voor acht. Ja, ja, want, want van twaalf tot vieren loopt vanmiddag ook de wedstrijd. Orkest. Dan in de kerk, in de kerk, hervormde kerk, is een optreden van kinderen voor de kust. Dat doen ze een paar keer. Vijf, vijf uur tot half acht is poppenkast in de kerk. En dan om kwart voor acht wordt het hele gebeuren afgesloten door de bispopzingers in de kerk om kwart voor acht. Dus iedereen wordt verzocht om kwart voor acht naar de kerk te komen.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 Dus, even een kleine uh, Ikan die loopt door uh, Zandvoort heen. Ja. En die andere vier koren, die treden op, op het Raad des Pleins. Geweldig. En om half drie dus is het grote jazzorkest orkest in, uh, in de kocht...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 But hey! 3FM wenst jullie allemaal fijne dagen en een voorspoedige start. Dit is Juri Stubenitski met het NOS Journaal. Op Schiphol zijn nog altijd grote problemen door het winterweer. Het is zo druk op de luchthaven dat de er... Zover, het ritme van ZFM. Via de kabel op 104.5. En in de Ether op 106.9. Straks meer. ZFM. Maar nu eerst het NOS-nieuws van 9 uur. Dit is Juris Stubenitski met het NOS-journaal. De grote brand bij chemiebedrijf Chemiepak in Moerdijk is onder controle. De brandweer gaf even na middernacht het zijn brandmeester. Dat gebeurde nadat het hele bedrijf onder een schuimdeken was gelegd. Wel zal er nog lange tijd worden nageblust. Omwonenden moesten ramen en deuren gesloten houden. En ook lag al het weg-, trein- en scheepvaartverkeer in de omgeving lange tijd stil. De Onderzoeksraad voor Veiligheid van Pieter van Vollenhoven zal de oorzaak en de manier waarop de crisis is bestreden onderzoeken. Uit metingen is vooralsnog niet gebleken dat er een te hoge concentratie giftige stoffen in de rook zat. Een jaar na de verwoestende aardbeving in Haiti is het herstelwerk tot stilstand gekomen. Dat meldt Oxfam Novib. Volgens de hulporganisatie zit Haiti klem in hulpeloosheid. De regering is besluiteloos en de Haitiaanse herstelcommissie is niet effectief. In een onderzoeksrapport stelt Oxfam Novib dat er nauwelijks sprake is van vooruitgang. Nog steeds wonen ongeveer een miljoen mensen in tenten of onder zeildoeken. Eerder constateerden de Verenigde Naties dat van de 2,1 miljard dollar die landen na de aardbeving hebben toegezegd nog niet de helft is overgemaakt. Ayaan Hirsi Ali zal geen vervolg maken op haar film Submission, dat zei ze in het tv-programma vijf jaar later. In de film die ze met Theo van Gogh maakte was ze kritisch over de islam. Van Gogh werd daarna vermoord. Hirsi Ali ziet van een vervolg af omdat ze zich verantwoordelijk voelt voor de medewerkers aan de film. In Amerika hebben de Republikeinen de leiding in het Huis van Afgevaardigden overgenomen van de Democraten. Voorzitter Nancy Pelosi is daardoor afgelost door de Republikein.